Uur. Dit is door meegens met het NOS Journaal. De nieuwe inningswet werkt niet, blijkt uit cijfers van de rekenkamer. Die meldt dat sinds de invoering van de wet in 2013 nog maar 4 op de 10 mensen slagen. Voorheen waren dat er 8 op de 10. Volgens de rekenkamer is ook de prikkel verdwenen om op hoger taalniveau examen te doen. Omdat nieuwkomers de cursus zelf moeten betalen. Ze beheersen daardoor minder goed de Nederlandse taal en dat maakt het moeilijker een baan te vinden. Het RIVM vindt dat de overheid duurzaam en gezond eten moet stimuleren. Bijvoorbeeld door het heffen van accijns of een hogere btw op vlees. Mensen moeten minder consumeren, dat is beter voor de gezondheid en goed voor het milieu. Staat in een rapport van het RIVM, waar de Volkskrant uit citeert. Verder zou de etiketering van producten moeten verbeteren. Zodat mensen meteen kunnen zien of een product gezond en duurzaam is. Bij een grote antidrugsoperatie in het zuiden van Italië is 8000 kilo cocaïne onderschept. Er zijn meer dan 50 verdachten gearresteerd. De actie begon vanochtend vroeg in acht regio's met Calabrië als het centrum van de drugshandel. De drugs kwamen uit Colombia. Zoetermeer gaat door met de ontwikkeling van een outletcenter. De gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met de plannen, meldt Omroep West. De partijen stellen wel voorwaarden, zo moet er iets worden gedaan aan de verkeersoverlast die het complex met zich meebrengt. Ook willen de partijen dat er een goede verbinding komt tussen het outletcentrum en het centrum, zodat winkeliers daar ook kunnen profiteren van de verwachte extra bezoekers. De PvdA vindt dat minister van der Stuur in staatsrechtelijk zwaar weer komt als hij als Kamerlid geadviseerd heeft om informatie over de tevendeal voor de Kamer weg te houden, zoals Nieuwsuur onthulde. Het CDA noemt het stuitend en de SP spreekt van een ongelooflijke zaak die schadelijk is voor de integriteit van de minister. Van de steur zelf zegt dat alles bekend was bij de onderzoekscommissie. Ook premier Rutte stelt dat er niets nieuws onder de zon is. Het weer bewolkt kans op wat regen of sneeuw. Doordat de temperatuur nu rond nul ligt, kan het glad zijn. In de loop van de ochtend wordt het warmer en verdwijnt de gladheid. Vanmiddag af en toe zon bij 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 10 minuten vertraging die staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht... bij knooppunt Oude Rijn, 3 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude, 9. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg, 11. Met een 20 minuten vertraging na nou, Een ongeluk op de A7, Hoorn richting Zaandam, tussen de afrit A en Purmeret Noord 6. Maar de weg is daar wel weer vrij. A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Nieuwerbrug 4. Andere kant op, tussen Zoetermeer en Den Haag 7. A15, Gorkum Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht West 10, met een half uur op onthoud. A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum 8. Vanuit Almere naar Utrecht op die A27. Tussen Almere Hout en knopend Eemnes 10. Verderop bij Utrecht-Noord nog eens 8 kilometer. En de A28, Zwolle Utrecht bij Amersfoort-Vathorst 6 kilometer. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 I'll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 Dus mensen die er eventueel nog naartoe willen... die zullen zich moeten haasten. Verder op dit uur zal ik nog even wat meer vertellen... over dit nieuwjaarsconcert van Classic Concerts.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 Kijk naar het uh, Nederlands Kampioenschap, al oh, op dit moment op tv met de 10 kilometer. En dan de zonnige zomerse klanken van uh, Ricky Martin ja. op de achtergrond. Je de Fente Paka. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag op tv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 Uh, open dag bij het uh, Wim Gertenbach College op een prachtige plek aan de Zandvoortse duinen, weg van de drukte van alledag, ligt het Wim Gertenbach College. Hier uh, ontvangen ze leerlingen met open armen Mavo en onderbouw Havo op het Wim Gertenbach College. Kun je terecht voor Mavo leerweg ondersteunend onderwijs en onderbouw Havo de kracht van kleinschaligheid.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 Ik zie het zo vormen, Albert-Jan.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 de tolweg 10A met de Wanderer. We Wil je trouwens live kijken naar ZFM? Dat kan hè, heel eenvoudig. www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl je kijkt live mee in de studio aan de tolweg 10A. Ja, we lopen precies op tijd Albert-Jan. Het is half drie, tijd voor het weerbericht voor de komende dagen.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 En de volgende keer weer meer weer bij CFM, maar hier is weer meer muziek. En uiteraard zo dadelijk de eredivisie, hè, de wedstrijden die gespeeld zijn... en nog gespeeld gaan worden, je zo dadelijk daar meer over. I won't lie to you, I know he's just not right for you.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 Binnenvelder kopte er een voorzet van Iljero El Elia... langs de Tilburgse keeper Gostas Lamprou. En dan gaan we naar ADO Den Haag tegen PEC Zwolle. Daar werd het 1 tegen 2, Albert-Jan. Peck Zwolle heeft de zaterdagavond met een 2-1 overwinning... belangrijke punten behaald bij ADO Den Haag. Gervane Castaneer opende voor ADO de score Kingsley E. Hazibu. -Dia. Die de gelijkmaker op zijn naam. Na de rust maakte...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 Goed, een half drie begonnen. NEC thuis tegen Roda JC. Tussenstand inmiddels 1-0. En dan de andere wedstrijd die om half drie gestart is. Excelsior tegen GoHad. Uh, daar, te, daar, daar is het 0 tegen 1. En om um, kwart voor vijf, je echt een klapper van de dag. PSV ontvangt thuis Herenveen. En ik zeg dat PSV gaat winnen. En jij? Uh, Heerenveen. De herenveen, ja duidelijk, tuurlijk, tuurlijk. Nou, straks meer over de wedstrijden uit de Derendevisie. Maar houdt dus ze voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Zie je van 24 uur per dag, radio en tv. Met nu die mooie serie van Brunner Mars. Hier is 24K. Deze zin van Bruno Mars, dat gaat het tot telefoon. altijd net een klein stukje harder. Heerlijk. We worden weer op de zondagmiddag bij ZFM Zandvoort. Het is echt weer vandaag. Ja, heerlijk om een wandeling te gaan doen hier aan het Zandvoortse strand. Radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Inderdaad, radiootje wel meenemen natuurlijk, hè, als je naar het strand toe gaat.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 terwijl we dit programma aan het doen zijn, Albert-Jan... met een ander oogje even aan het kijken naar het NK Allround... wat op dit moment gaande is in Tiof, Heerenveen. Want Jan Blokhuizen is in een Heerenveen... voor de tweede keer in successie Nederlands kampioen Allround geworden. Het zilver ging naar Patrick Roest, de nummer 3 van 2016... juniorenkampioen Marcel Bosker, vorig jaar zevende veroverde brons...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 Uh, volgt het toch? Dus. <laughs> Jan Blokhuizen prolongeert de titel. Je bent wel heel precies, hè, vraag Jan. Heel goed hoor. Heel goed, heel goed. Nou hadden we net uh, Bridge to Your Hearts. Gaan we weer naar een Bridge True. Water under the Bridge. Hier is de nieuwe zin van Adel. staat uit Europa, je hoort ze elke vrijdagmiddag bij CFM. In de Breakdown gepresenteerd door Maurice Mulder. En deze staat er ook in, uh, uiteraard, de single van Adele en Water Under the Bridge. Albert-Jan. Ja, ik dacht een bridge too far. Maar we dan. <laughs> ja, nee, inderdaad. Goed, kinderburgemeester gezocht. Altijd al de baas in Zandvoort willen zijn? Dit is je kans. VVV Zandvoort is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester... tijdens de Kids Adventure Week.